4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De internationale troepenmacht in Afghanistan is hard op weg om de oorlog in Afghanistan te winnen. Dat zegt generaal John Allen, die afscheid neemt als commandant van de internationale troepenmacht. De Amerikaan zegt dat door de missie er goed bestuur mogelijk is in Afghanistan. In de 19 maanden dat hij er commandant was, werden in het grootste deel van het land de taken overgedragen aan de nationale leger- en politiemacht. Generaal Allen kwam onlangs in opspraak. Hij werd genoemd in het schandaal rond de voormalige baas van de CIA... die een verhouding had met zijn biografen. Maar de generaal is van alle blaam gezuiverd... en wordt nu waarschijnlijk de nieuwe NAVO-bevelhebber in Europa. Premier Djibali van Tunesië heeft in een interview het conflict met zijn eigen partij verder op scherp gezet. Djibali zei op Al Jazeera dat hij aftreedt als zijn partij Ennahda niet akkoord gaat met de vorming van een zakenkabinet. Die moet de politieke crisis bezweren sinds de moord woensdag op oppositieleider Belaid. Hij wilde woensdag zijn kabinet al ontbinden, maar zijn partij stak daar een stokje voor omdat er geen politici zitten in een kernkabinet. Djibali heeft er vertrouwen in dat zijn partij hem nu wel steunt.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 De Congolees verzet zich tegen uitlevering. Hij is bang dat hij direct wordt opgepakt... vanwege zijn kritiek op president Kabila van Congo. Hij wil daarom in Nederland blijven. Het weer vannacht bewolkt, soms wat sneeuw. Vanuit het zuiden droog, het is tussen de min 5 en 0 graden. In de ochtend in het noorden nog wat sneeuw... later droog en zon bij 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Rieke Veld. Ja, ik heb dus ook een uh, geluksdollar in mijn portemonnee zitten. Ik kan hem er wel even bij pakken. Niet dat het uh, misschien dan iets uitmaakt. Maar het is een, gewoon een, een Amerikaanse dollar. Die heb ik ooit een keer gekregen van uh, mijn moeder. Die was toen in New York geweest. En ik had altijd al het gevoel dat. Amerika gewoon heel bijzonder was. Dat, dat ik daar uh, iets mee had. Ik wist niet precies wat. Maar ik ja, dacht gewoon... Dat ja, natuurlijk ook uh, het land van de onbegrensde mogelijkheden. De American Dream. En dat vond ik zo cool dat ik dan een echte Amerikaanse dollar had. Dus die heb ik uh, altijd bewaard. Ik denk dat die echt al 15 jaar heb of zo. Die zit dan altijd in mijn portemonnee. En uh, ik heb dan het gevoel dat dat misschien geluk brengt. Maar ik zou dus niet weten waarom. Ik kan het ook absoluut niet uh, verklaren of, of bewijzen of zo. Ja, um, maar je weet maar nooit. Het kan in ieder geval geen kwaad waarschijnlijk. En uh, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Of jij bepaalde manieren hebt waarop je het idee hebt dat je je eigen geluk kunt creëren of kunt afdwingen. Of denk je dat het, ja, ja, dat het gewoon uh, een soort van... Toevalstreffer is en dat uh, de een nou eenmaal alles komt aanwaaien en de ander niet. Ja, dat, is, dat gaat nou eenmaal zo. Daar kun je niet zoveel aan doen. 0800 1121. Ik uh, ben wel benieuwd of jij heel veel geluk hebt. Of heel veel pech. Of dat het gewoon een beetje 50-50 is. En uh, of je daar dan ook gelukkiger van wordt. Want dat is dan weer natuurlijk een andere vraag. Wat is gelukkig zijn en wat is geluk hebben? Ja, en ik uh, soms denk ik wel eens van. Als het, alles, als het te lang alles goed gaat... dan moet je weer een keer pech hebben. Dat kan, dat kan gewoon niet... het zou gewoon oneerlijk zijn... als de een alleen maar geluk heeft... en de ander alleen maar pech. Dus ja, Het nou ja, mag toch. Ik mag niet klagen op dit moment. Ik ben eigenlijk, heb wel best wel veel geluk uh, met van alles. En dan heb je het dus ergens... in mijn achterhoofd zit zo'n stemmetje... Die, die, die, die zegt van ja... geniet er maar van. Want het kan zo ook weer voorbij zijn. Want het... Gaat een keer weer, uh, gaat je ook weer pech overkomen? Nou ja, goed. Ik hoop het natuurlijk niet, maar uh, het zou zomaar kunnen. Ben jij ook zo'n uh, geluksvogel? 0800 1121. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En uh, ja, uh, Akda en de Munnik. Daar kan je heel gelukkig van worden, van de muziek. Of heel ongelukkig. Want er zijn mensen die. Ja, volgens mij is het een beetje een soort van haatliefde. Je, je houdt ervan of je haat het. Uh, ik hou er dan weer heel erg van. En um, nou ja, dit nummer vind ik dan extra leuk. Ook uh, extra toepasselijk. Omdat het, uh, het is volgens mij geschreven door Thomas Akda. En het gaat erover dat hij voor het eerst na een scheiding en allerlei ellende. wat hij dan in zijn privéleven heeft meegemaakt. zich weer uh, vrolijk voelt en gelukkig voelt. Een heel gelukkig liedje dus. Het heet ook weer Gelukkig. Zijn van de Akne en de Munnik. Oh, ik druk hem weg. Dat is dan weer even jammer. Ik ga hem nu even terug doen. Ja, daar is hij. Ik heb iets nieuws gedaan. Ik heb iets vreselijk nieuws gedaan. Ik heb de muur behangen met alle foto's die ik van je heb en ben er voor gaan staan. En toen heb ik muziek gemaakt. Vreemde muziek gemaakt. Voor de eerste snaak geraakt die vrolijk maakt. En toen mijn lief was toen mijn hart te vragen over jou te zingen lief. Dit is mijn eerste vrolijk lied En heel veel dieper wordt het niet meer dan genoeg voor een refrein Ik heb het te druk met weer gelukkig zijn Ik heb iets nieuws gedaan ik heb iets vreselijk nieuws gedaan. Ik was onderweg naar weer zo'n lied van oh mijn god, ik heb de liefde laten gaan. Maar toen heb ik muziek gemaakt, vreemde muziek gemaakt. Voor eerst een snaar geraakt die vrolijk maakt. En toen, mijn lief, wist ik...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 Ik heb iets nieuws gedaan. Actijn de Munnik en weer gelukkig zijn. Gelukkig komt het dus weer goed dan. Um, Verhad, een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Um, dit vind ik leuk. Jij uh, bent namelijk van mening dat je geluk kunt afdwingen. Ja, dat klopt. Nou, dan, dan wil je mij dan uitleggen hoe. <laughs> Ja, ik doe het zelf door uh, naar, uh, ja, je kijkt naar je vrienden, naar de persoon om je heen, naar je geliefde en daar haal ik mijn geluk uit. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat je geluk kan afdenken, het is maar hoe je bepaalde dingen bekijkt. En uh, ik zeg altijd in elke tegenslag zit een slag, dus mm -hmm. je moet er zelf uithalen, ja, wat, wat geluk is of niet. In elke tegenslag een slag zit een slag, is jouw, uh... ja. en wat bedoel ja. je daarmee? Dus als iets fout gaat, dan, dat brengt weer iets goeds met zich mee. Oké, okay, dan kun je weer een, een, een slag uitslaan. Een slaatje ja, uitslaan. Ja, precies. En uh, uh, wat is voor, op, voor jou op dit moment dan jouw grootste geluk? Mijn geliefde, mijn vrienden. Maar die ben je, ben je die, uh, heb je dat dan ook afgedwongen, zeg maar, dat je haar hebt ontmoet? Of uh, was dat gewoon puur toeval? Want ik had net natuurlijk ook Esther aan die lijn. Die zei, ja, ja ik, wil, ik wil wel een partner, maar ja ik kom maar niemand tegen. Ja, ik ben ze wel tegengekomen, dat, wel. Ja, dat klopt wel. Maar ja, het is... ik denk niet dat alles uh, zomaar komt. Je moet er wel wat voor doen, want je moet bijvoorbeeld op die plek zijn waar zij dan ook is. Mm -hmm. Om haar tegen te kunnen komen. En dat doe je weer zelf. Dus niet dat je ineens daar terechtkomt en uh, haar tegenkomt. Oké, okay, dus dat is geen toeval, denk je? Nee, ik vind het is... van niet. Dat is voorbestemd eigenlijk? Ja, je kan het zo doen. En uh, had je dan ook van tevoren al, uh, voelde je het ook al aankomen dat je iemand ging ontmoeten? Of was dat wel gewoon... Uh... Nee, ja, dat wel. Ja. Zo ver gaat het dus. <laughs> ja, nou ja, je weet het maar niet. Misschien had jij opeens een uh, gevoel dat je ergens aan toe moest en daar op die plek heb je je ontmoet. Maar dat is, dat is dus niet zo. Nee, ik ben geen water. <laughs> Oké, okay, dus je kan geluk afdwingen. Ja, het kan. Je moet er zelfs het positief uithalen, vind ik. Ja. Ja, het is maar net eigenlijk hoe je het bekijkt. Ja. Toch? Oké, okay, nou ja, Verhard, uh, ik ben benieuwd of uh, iemand uh, of anderen het met jou eens zijn. Ja, ik ook. Cool. 0800 1121, uh, daarop uh, kun je bellen. Jij in ieder geval bedankt uh, voor het verhaal. Nog een goede ja. nacht of ochtend. Hetzelfde, is af, die hartstikke bedankt. Dankjewel. Um, en uh, ja, zometeen ook nog uh, gaan de mensen van Boyd's Bar ook nog eventjes uh, verder praten. Ik heb uh, vier mensen in een bar gezet met wat microfoons erbij. En uh, daarin uh, gaan ze vertellen, zij, hoe zij uh, denken over hun eigen geluk. Maar ook bijvoorbeeld over karma, of zij daarin geloven. Want ja, zo kan je natuurlijk ook zien, hè. Dat je daar op die manier je geluk kunt afdwingen. door namelijk goede dingen te doen... waardoor je weer goede dingen terugkrijgt. Um, Passenger, dat is uh, de nieuwe muziek. Um, hij stond woensdag in de Paradiso in Amsterdam. Hij heet Passenger, hij heet eigenlijk Mike Rosenberg. Maar een Passenger is dan uh, zijn bandnaam, zijn artiestennaam. En hij maakt hele mooie liedjes en heeft een hele bijzondere heese stem. En Zijn eerste single Let It Go, die is al platina. En dit is dan zijn tweede single. En iets vrolijker is die ook, hij heet Holes. Um, van Passenger dus, heel nieuwe muziek. En zo meteen dus uh, Boyz Bar met nog meer... Um, Gesprekken over geluk, maar jij kan ook meepraten als je wilt naar 0800 1121. I know a man, with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. Hij told me about when his house got down. He lost everything he owned. He lets me for six holes. They were gonna ask his mother to choose.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 my home. Yeah, we got in our lives. Well, we've got, we've got We carry on. Passenger, de nieuwe single van Passenger. Holes. Dat is een tweede en uh, ja je kan je natuurlijk ook afvragen. Want er zijn zoveel goede artiesten en waarom breekt de een dan door en de ander niet? Is dat dan ook misschien voor een gedeelte geluk? Ik denk het wel. Ik denk wel dat dat ermee te maken heeft. Naast dat je natuurlijk gewoon heel hard moet werken. Uh, 0800 -1 -1 -1, uh, ja waar word jij gelukkig van? En is dat dan toeval of niet? Of heb je dat zelf misschien afgedrongen? Uh, daar ben ik benieuwd naar. 0800-1121. En bij BNN in Boys Bar, daar uh, uh, hebben we op vrijdagmiddag met een drankje erbij ook veel gepraat. Over onder andere de weekendplannen, maar ook natuurlijk over uh, ja, hoe zij daarover geluk denken. En dat zijn dan Mandy, Stefan Twan en Marcella. En uh, de vraag uh, waar ik mee begon nu was... Geloof jij dat sommige dingen geluk of ongeluk brengen eigenlijk? Boyd's Bar... Karma, ik geloof wel in karma. Omdat je, als je, ik denk wel dat je, je krijgt wel terug wat je erin stopt, of zo. Ja, dus daar ben ik wel met je eens, ik heb, ik, ik, ik heb dat altijd met, met ik heb in mijn, uh, in mijn vriendengroep of de mensen met wie ik omga, het was vooral, nu, nu wordt het wel wat minder, maar vooral vroeger toen we denk ik jaar of 16, 17 waren dat we, weet je dan verdien je net je eerste centjes en dan ging je bijvoorbeeld, uh, ging je chillen en dan dan, dan, dan kocht je een paar biertjes. En dan uh, was er iemand die had op een gegeven moment een biertje niet. En dan zei je van, hey, heeft misschien iemand een biertje voor mij? En dan gaf je diegene een biertje. En ik ben dan zo van, weet je, ik geef jou een biertje. Misschien over vier weken, als ik een keer niet meer biertjes bij me heb. Dan krijg je dat terug. Ja. Maar er zijn er dus mensen die dan echt gewoon zeggen van... Ja, hey maar gast, ik heb je vorige week een biertje gegeven. Ik krijg nog een biertje van jou. Weet je. Dan denk ik echt, oh, wat dan. Oh, het begint gewoon te jeuken als ik daar aan moet denken. Weet je, continu, alles, weet je, net als je bijvoorbeeld bij vrienden gaat eten dan ga je toch ook niet alles helemaal door vieren splitten om het bedrag precies... Ja. Weet je krijgt 4,31 euro van jou. Ja, ik ja. ben daar ook niet zo van. Maar ik, veel mensen wel, ja. Ja, klopt. Maar ik vind wel... Ik, ik, ik ben er altijd heel... Weet je... Prima, lekker eet lekker mee. Ik ga niet zitten zeuren om die paar euro. Maar je hebt ook wel mensen die daar dan weer gebruik van gaan maken. Ofzo. Ik denk alles wat je geeft, ook elke dan, dienst die ja, verleent, je verleent... krijg je in een bepaalde manier wel... Je hoeft er niet om te vragen, terug. maar uiteindelijk krijg je het op ja. een of andere manier toch wel weer terug. Nou ja, ik denk dat je dat namelijk... Er zijn toch ook weinig uh, topcriminelen die ouder worden dan 60 of zo? Er is toch geen crimineel in de wereld die dat niet wel weer een keertje tegenkomt... omdat hij of in de gevangenis belandt of uiteindelijk uh, wordt afgeschoten of... Uh, ja, dat, dat, dat heb ik ook wel een beetje. Dat, als je heel idee... slecht bent, krijg je ja. het ook wel weer een keer terug. Dus, dus je gaat ooit... Of dat je dan je kind onder een bus komt. Zoiets. Zoiets. Maar Jeet, ik... dus je leeft echt alleen over mensen ja. die over bus. Ja, komt wel... een bus. Ja, dat vind ik gewoon een mooie gedachte. Dat vind ik wel een mooi, mooi. Nou ja, laat ik daarover ophouden. Maar ik geloof inderdaad wel heel erg in gewoon de dingen die jij doet. Dat je daar wel. ja... Je moet erachter staan of zo wat jij doet. Als jij er niet relaxed zou winnen als mensen dat bij jou zouden doen. Het ja, moet gewoon en, kloppen wat je, ja, doet. je, moet kloppen wat je ik, doet. Ja, Dat heb ik ook wel een beetje. Ik geloof wel dat, dat je daardoor ook als je roddelt over mensen of, of gemeen doet, inderdaad, dat jij ooit ook dat terug gaat krijgen. Lens dus Armstrong is, ik, is toch het allerbeste voorbeeld? Nou, dat is toch ook zo. Al ja. dacht hij echt dat hij erbij weg ging komen. Dat, dat, je kan mensen niet zo voor de gek houden, want uiteindelijk krijg je het wel weer een keer terug. Ja. Je, je, er zijn toch geen mensen die uh, 80 geworden zijn en een hele leven lang mensen opgelicht hebben? Nee. En dat ze en nou, uiteindelijk ook nog gelukkig hebben. Ja, ja dan weten we het ja, waarschijnlijk. Ik, ik, mee, de, het ik, is. Nou, ik denk dat het enigszins wel kan, maar dat, je kan het nooit alleen. Dus stel nou dat je bijvoorbeeld mensen wil gaan oplichten of wat dan ook... dan kan je dat best wel doen als je het in je eentje doet, maar dan word je niet gelukkig van omdat je dan continu een geheim met jezelf meedraagt... wat je niet kan vertellen aan anderen. Ja, maar dat is, dat is dan de manier waarop het gaat. Maar het gaat nu toch over dat ja, het gebeurt gewoon. Ja, het kan niet. Omdat je, je komt... Ja, nee, maar je komt het dus altijd weer tegen. Maar ik denk, omdat je, zeg maar, je komt het ook weer tegen... als je het, stel nou, je gaat op mensen oplichten... en je, je doet het heel goed in je eentje, je vertelt het niemand... word je daar uiteindelijk ook ongelukkig van. Omdat je er continu met jezelf yeah. bezig bent. Dus je kan het niet uh, kwijt aan anderen. En als je het wel kwijt kan aan anderen... dan komt het uiteindelijk uit en word je daar ook weer ongelukkig van. Dus ik denk dat je uiteindelijk door kwaad te doen altijd wel ongelukkig gebeurt. Ik geloof heel erg in dat er heel veel is wat je zelf verdiend hebt. Ja, dat denk ja. ik ook. Ik, ja, dat, de, ik denk dat je... Of er zullen, zullen misschien een paar uitzonderingen zijn van... Uh, mensen waarbij je denkt... wauw, jij hebt echt één hersencel en, en je hebt toch een of andere toppositie. Maar op een of andere manier hebben ze er... ja... Toch denk ik dat de meeste mensen er heel hard voor werken. En dat, een deel is ook geluk, want het moet net maar aanslaan. Wat uh, Stefan eerder zei... Maar je moet er wel hard voor werken. En ik denk ook wel eens als mensen zien dat jij heel hard werkt. dat ze jou ook dingen gaan gunnen. Waardoor er weer een soort van meer geluk op je pad komt. Als mensen, dat je op een gegeven moment een, ge een bepaalde gunfactor creëert. Waardoor je weer mazzeltjes gaat krijgen. Nou, ik denk dat je wel een. dat je wel, een, uh, dat je wel de, de, op die manier geluk kan afdwingen. Omdat je. op een gegeven moment, je hebt gewoon mensen die. Je moet inderdaad wel een soort talent hebben om iets te kunnen bereiken, of iets te kunnen worden of doen. Maar je moet ook wel, en dat is misschien ook een onderdeel van het talent of van dat kunnen, kunnen zorgen dat je daarvoor in de picture komt. Of uh, je kan wel heel goed zijn in iets, maar als ni niemand het ooit hoort, of als je dat niet op de goede manier aan mensen laat horen, dan zal je ook nooit op een plek terechtkomen waarin je uiteindelijk succesvoller in kan worden. Dus, als je, dus het is misschien ook een onderdeel van iets wat je moet kunnen. Jezelf in de picture zetten, waardoor je ook weer het geluk kan Zienwoord. hebben dat je, iets, ja. dat je iets kan. Als je iets heel goed kan, maar niemand weet het. Maar dan zeg je dan... dus wel dat, je het wel dat het niet zoveel met mazzel te maken heeft, maar meer met jezelf. Nou jawel, want je moet zelf wel op die plek uh, uh, manoeuvreren ofzo. Ik denk dat ook wel... Dat, er zijn dat toch dat... heel veel dingen die gewoon maar gebeuren omdat... Ja, god hé, dat, ja, dat is... Ja. ja, is het goed? Is dat niet gewoon ja. een kwaliteit ja. van jezelf? Dat je jezelf kan overtuigen aan anderen dat je jezelf kan laten zien? Als je heel terughoudend bent, dan zul je jezelf nooit echt op een bepaalde positie neer kunnen zetten, denk ik. Ja. Dus als je die kwaliteit hebt dat je heel open bent, heel ruim denkend, meer veelwetend, dat je dan uiteindelijk jezelf op een plek kan neerzetten waar jij je, je denkt te kunnen neerzetten. Ja, maar dan moet je wel het geluk hebben dat er net weer iemand is die op dat moment ook in je gelooft. Stel dat je dat bent en er is net iemand op een plek die daarover gaat, die je verschrikkelijke hekel heeft aan gasten met een snorretje en een brilletje. Ja, ja dan ben je ja, mij. Tot... De... Ja, ja, dan heb je echt pech gehad. Ja. En ja. dat is dan het stukje geluk. Ja, wat dan toch ook wel weer uh, eigenlijk heel belangrijk is. Ja, het is denk ik, je kan natuurlijk... Maar ja, je, je kan er Nooit... niet zo heel veel over zeggen... omdat je niet weet hoe het anders gelopen zou zijn. Ja, precies. Je, moet het, je kan het niet anders timen of zo. Je, je, je bent ergens en als dan op dat moment iets gebeurt... waardoor er weer voor jou een kans ontstaat... dan is dat dan geluk of ja, dat, zo gaat dat gewoon, denk ik. Ik denk dat dat gewoon de cyclus of life is. Ja, maar je kan toch niet... Ja, ik vind het eigenlijk wel een hele goede dat je kan het niet zo goed bepalen, omdat je weet niet hoe het anders nee, zou gaan. kijk, als je naar de toekomst gaat kijken, dan het is gewoon, ja, is het nou, hoe moet je het noemen, is het geluk of is het gewoon hoe het loopt? Ik denk, zo loopt het gewoon. Stel maar, met die, met die selectie van university, toen jullie hier allemaal waren, omdat je dan moet je geselecteerd worden om naar de university te komen. Jullie zijn het geworden, maar er had maar een heel klein dingetje moeten gebeuren, waardoor je het misschien niet geworden was. Of omdat er een, uh, inderdaad iemand zat die dacht... ja, we vieze gast met van die hippie-kleding en zo. Dat, dat vinden we niks. Ja. Weet ik veel. Maar als er gewoon één iemand daar ineens zich een belangrijke mening toe eigent... dan zit je er gewoon niet bij. Terwijl nu heb je, ben je ineens bij de university uh, van het BNN terechtgekomen. Ja, maar ja, je weet niet hoe het anders gelopen was. Dus je kan daar ook niks over zeggen. Dus je weet eigenlijk... Je weet, misschien is de conclusie dat je weet helemaal niet of iets geluk is. Het is altijd een beetje spekuleren in niks. Ja, maar ja, het is, je, het is ja, Geluk is niet echt een term, denk ik... Waar een, in, de, in de dikke van Dalen echt een uitleg voor staat die klopt. Nee. Nou, er staat wel degelijk een definitie natuurlijk in de dikke van Dalen voor geluk. Namelijk, uh, twee betekenissen heeft het. Ten eerste een gunstige loop van omstandigheden, oftewel voorspoed. Nou, dat is iemand die altijd geluk heeft. En ten tweede een aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt. Uh, ja, wat denk jij? 0801121. Wat uh, is volgens jou de definitie van geluk? Maar uh, vooral ook kun je geluk zelf veroorzaken. Of is het vooral gewoon een kwestie van mazzel hebben? 0801121. En uh, dit is Chuck Berry, Johnny Be Good. Daar ben ik ook gelukkig van hoor. Good van Chuck Berry. Nachtbrakers. Likkenveld. Hey uh, Lisbeth, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hey, um, uh, op een schaal van 1 op 10, hoeveel geluk heb jij in het leven? Um, nou geluk ik denk een acht uh, ongeveer. Zo? Ja. Dat, dus jij bent wel behoorlijk tevreden dan? Ik ben heel tevreden inderdaad, ja. En uh, um, hoe denk je dat dat komt? Denk je dat je daar dan zelf ook nog iets van invloed op hebt? ja, ik denk heel veel. ik denk wel dat je, uh, hoe je in het leven staat en wat je doet en als je goed bent voor de mensen om je heen, dat mensen ook goed voor jou zijn. dus uh, ja. en uh, uh, nou, dan, de, de, dan ben jij dus blijkbaar heel goed voor andere mensen of niet? nou, ik hoop het in ieder geval. <lacht> ik ben wel heel bewust goed tegen mensen die ik heel lief vind en heel leuk vind. en wat doe je dan bijvoorbeeld? Uh, nou, hele kleine dingen eigenlijk. Uh, ik ben bijvoorbeeld, ik woon in Utrecht, ik ben nu in Groningen. En dan uh, uh, is er een feestje met de goede vrienden van mij. Dus dan ga ik naar Groningen. Mm -hmm. uh, en dat, dat, nou, dat kleine reisje is dan wel uh, de moeite waard om hier een uh, leuke, gezellige avond te hebben. En dan word ik heel blij van. Ja. Dus dat heb jij er wel, dat, dat, dat heb jij voor hun over. Um, en daardoor trek jij eigenlijk weer geluk aan. Doordat jij iets ja. voor hun doet. En dan krijg je dan misschien weer een soort van terug of zo. Precies. Oké, okay. en uh, heb jij wel eens ook gewoon gehad dat je echt puur geluk had met iets? Dus bijvoorbeeld dat je ergens 50 euro op straat vond, of uh, uh, dat je een kast goed nou, kocht? Of, het hoeft niet per se ja, met geld te zijn, maar. Ja, hoor. Ik, uh, ik uh, ben bijvoorbeeld uh, een van de weinige mensen die uh, uh, zelfs voor mijn diploma-uitreiking voor mijn opleiding alle baan heeft gevonden. Oh, wauw. Dus dat, uh, dat zie ik wel echt als puur geluk. Ja zegt dat wel. En hoe, hoe, hoe, waarom is jou dat dan overkomen, denk je? Heeft dat dan ook weer daarmee um, te maken? Nou, omdat ik de keuze heb gemaakt om een stage te lopen bij een organisatie. Dus ik ben daar een beetje in, uh, in doorgerold. Maar wel puur geluk dat ik de goede timing heb gehad en dat het allemaal uh, helemaal leuk is. Ja, dus uh, toch wel uh, een combinatie eigenlijk weer, hè? van geluk en van je eigen input. Nou ja, nou, eigenlijk wel. Maar het voelt wel puur als toeval, geluk. Maar, uh, ja. Nou. <laughs> hey, en, en, en, en zeg maar gewoon over het algemeen. Als je bijvoorbeeld uh, spelletjes doet. Ben jij zo iemand die dan altijd, uh, altijd zes gooit. En altijd wint? Nee, dan heb ik niet zoveel oh, okay. geluk. <laughs> Toch niet. Vandaar ook nee, die acht <laughs> misschien. Ja, precies. In plaats maar, van maar, dat, maar dan had ik ook niet het gevoel van geluk uit. <laughs> nee. Dat vind Dat gelukkig. Maar, dat is oh, dan okay. misschien ook weer een bewuste keuze. Ja. Mijn vrienden zijn dat is dan toch weer belangrijker eigenlijk. Ja. Voor geluk. Oké. Okay. Maar um, denk je ook wel eens dat het andersom werkt? Dat je bijvoorbeeld. Uh, soms uh, kan je heel erg doen denken. Dat je echt denkt van pff, het lukt allemaal niet en uh, het gaat allemaal niet. En dat het daardoor dan ook weer moeizamer gaat. Heb je dat ook wel eens of niet? Uh, nee, maar dat doe ik eigenlijk niet. Dus dat zou ik ook helemaal niet weten. Ik denk dat wel. Een, uh gezonde manieren in het leven staan... dat je dat wel heel veel geluk kan brengen. Maar jij hebt toch ook wel eens een baaldag? Dat kan toch niet anders? Ja, tuurlijk. Maar dat, is dan, uh, dat zijn dan factoren... externe factoren. en Dat is dan buiten mezelf om. Ja, dus oké. Okay. Uh, <laughs> dus dan, dan kan, hoop ik altijd, <laughs> dan dan kan ik je er niks aan doen. Kan. Nee, daar kan ik helemaal niks aan doen. Dus dan is het ook een hele... Een legitieme reden om je dan even heel kut te voelen. Ja. En dan uh, kom je daar vanzelf dan weer uit. Gewoon, hey, ja. gaat het gaat gewoon automatisch. Ja, precies. Nou, gelukkig zeg, voor jou, Lisbeth. Ja, en voor jou? Hoe het voor mij is. Ja? Nou, ik, heb, ik ben er wel, uh, ik maak me daar dan wel even bewust van. Als Je je kan inderdaad heel erg uh, doen denken, heb ik altijd het idee. Als dan bijvoorbeeld, dat kan dan wel komen doordat één dingetje net misgaat. Maar dan kan je ook uh, het ineens heel somber inzien, of zo allemaal. En dan moet ik wel echt eventjes uh, weer bewust worden van, oh ja, nu als, als je dat doet, dat daar help je jezelf niet mee. Dan maak je het ja. alleen maar weer erger mee. Dus dat je, je in je... een negatieve spiraal komt Ja, zo. precies. En dan, ja. Wordt het, uh, ja, ja. dan versterkt het elkaar. Net zoals je ook weer dat domino-effect hebt... van als één ding goed gaat. Ja. nou, nou dan, Soms dan lijkt het wel echt alsof je... De, dat je jezelf wel eens afvraagt... van hoe kan dit alles zo goed gaan, joh? Het, het, het ja. lijkt wel... Uh, ja, alsof er niks meer verkeerd kan gaan. Ja, ja, ja het is wel... wel echt een mindfuck soms. Hè? Die, net zoals de film van... de, de butterfly-effect, dat als je... Eén ja. ding uh, probeert te beïnvloeden dat dan alles uh, helemaal uh, Ja, dat uiteenvalt. is Die film met en Kutcher die dan even ja. weer teruggaat in de tijd omdat ja. uh, er, er weer iemand uh, ongelukkig is en dan denkt van ah nou als ik dit dingetje dan weer anders doe dan is uiteindelijk wel iedereen gelukkig. En hij ja, eindigt precies. volgens mij zonder been op een uh, in een rolstoel. Ja, het eindigt niet zo positief. Nee. Dus ik weet niet wat de boodschap vanavond is, maar... <laughs> nou <laughs> ja, nee, ja dat, ik weet ook nog niet zo goed wat de boodschap vanavond is. Dus de meningen zijn heel erg verdeeld. Of je je gelukkig nou. wel of niet kan afdwingen. Maar jou, die van jou, die zet ik er in ieder geval bij. Nou, dus ben benieuwd um, voor, de, voor de rest. Ik ook. En dankjewel in ieder geval. Een uh, fijne ja, nacht nog. Ja, hetzelfde. Oké, okay, doei Lisbeth. <laughs> doei. Ja, 0800-1121 als jij... Uh, Denkt van nou, dit is er nog niet over gezegd, over geluk hebben. Um, ja, is het nou echt zo dat je, dat het gewoon allemaal puur toeval is, of denk je dat, dat je, ja, dat je, net als Lisbeth, er toch op een bewuste manier zelf invloed op kan uitoefenen? Want, nou ja, als dat zo is, dan zou iedereen dat toch eigenlijk wel uh, willen doen, dus. Nou, misschien uh, kun je elkaar dan ook helpen. 0800 1121. En uh, ja, dit is de uh, soundtrack van de film Berlin Calling met Paul Kalkbrenner. En die gaat ook over Paul Kalkbrenner. Ja, hier krijg ik echt het ultieme zomergevoel van. Daar word ik heel gelukkig van, in ieder geval. In the nighttime. When the word is rest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 Zijn broer die deed trouwens ook nog mee, Frits Kalkbrenner en Paul Kalkbrenner met het nummer Sky and Sand uit die film Berlin Calling over het leven van Paul Kalkbrenner. Radio 1. Nachtbrakers. veld. Ja, geluk. Eh, kun je dat nou afdwingen of niet? En eh, hoe zit dat dan bij jou? Ben je een echte geluksvogel of een echte pechvogel? 0800-1121, dan bel je naar de studio en dan uh, wil ik heel graag weten hoe dat bij jou zit. En uh, of je misschien nog tips hebt van hoe kun je geluk dan heel goed afdwingen. Um, wat je in ieder geval niet moet doen, dat is uh, kinderen krijgen. Tenminste, ja, dat is dan weer onderzocht. Um, het krijgen van kinderen is niet bevoordelijk voor geluk. Want je komt namelijk niet meer aan je dagelijkse dingen toe en uh, het kost geld en je hebt minder vrije tijd. En uh, nou, daar word je dan dus niet gelukkiger van. Uh, ook is uit uh, onderzoek gebleken dat mensen die getrouwd zijn en hobby's hebben... gelukkiger zijn dan mensen die dat niet hebben. Dus dat zijn dan weer bijvoorbeeld dingen die je wel kan doen... om zelf gelukkiger van te worden. Ja, zo op die manieren kun je het natuurlijk uh, soort van afdwingen. Maar ja, uiteindelijk uh, is, het, het zijn het twee verschillende dingen. Je kunt geluk hebben en je kunt gelukkig zijn. En ik denk dat geluk hebben, dat, dat, je dat, ja, dat is gewoon geluk hebben... Dat woord zegt het al. En gelukkig zijn dat. Ik denk dat dat wel vanuit jezelf kan komen. Maar dat is ook misschien meer een, een, een mindset. Een instelling van hoe je naar dingen kijkt. Want je hebt natuurlijk ook mensen die helemaal niks hebben. En uh, ja, die uh, mediteren. En uh, juist die leegte zeg maar. Heel erg gelukkig van worden. Want ja, van geld word je uiteindelijk natuurlijk ook niet gelukkig. Dan kan je heel veel spullen kopen. En uh, als ik een nieuwe trui koop. denk ik uh, vijf minuten van. oh, dan word je echt blij van. En dan op een gegeven moment denk je. Nou ja. Dat is het toch niet. Dat kun je, uiteindelijk kun je daar natuurlijk weer niet gelukkig van worden. Ja, 0800 1121. waar word jij dan heel gelukkig van? En uh, is dat dan uh, door jouzelf veroorzaakt? Heb je dat zelf in je leven ingeroepen? Of is dat allemaal puur toeval? En um, omdat je van muziek ook heel erg gelukkig kan worden... Uh, wil ik graag voor iemand een geluksnummer draaien. En dat is dan een plaats waar jij heel gelukkig van wordt... of wat met een geluksmoment van jou te maken heeft. Dus daarvoor kun je ook bellen naar 0800-1121... om jouw geluksnummer aan te vragen op Radio 1. Um, ja, dus bel naar 0800-1121. Uh, Bob... Uh, nee, niet Bob Dylan. Ben Howard. Die heeft ook... Uh... Oh, ik doe het weer helemaal verkeerd. Dit is Ben Howard. Ja...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 Looking back down this mountain, the strength of a turning tide. Oh, the wind so soft at my skin. Yeah, the sun was so hot upon my side. All oh, looking out at this happiness, I search for between the sheets. Oh, feeling blind, realize all I was searching for was me. like wildflowers Ben Howard. En uh, hij staat dit jaar dus in juni op uh, Pinkpop in Landgraaf. Maar uh, het grappige is, dit maakte hij zelf bekend via Twitter. Terwijl dat meestal al juist gebeurt via de organisatie van een festival of uh, op een radiostation. Maar Ben Howard die twitterde zelf. Ik ben blij dat ik weer naar Nederland kom. En dan hashtag Pinkpop. Nou ja, goed. Dat is in ieder geval uh, goed nieuws. Um, ik ben op zoek naar een uh, geluksnummer. Dus wat is een nummer wat voor jou... Uh, wat jou gelukkig maakt, of wat jou aan een leuk moment herinnert. En uh, Patrick? Yes. Yes, je hebt er wel eentje in gedachten, toch? Ja, ik, had er, uh, ik heb hem al opgegeven ook, volgens mij. Uh, I was made for loving you heb ik hier uh, doorgekregen. Ja, dat was eigenlijk uh, even het eerste. Wat, ja, dat schoot eigenlijk gewoon... Bij mij doen mijn gedachten als eerste eigenlijk zo. On the top of my head. En hoe komt dat? Uh, nou, omdat ik... Uh, eigenlijk uh, al heel lang KISS fan ben. Mm -hmm. Dus dan schiet dat zeg maar, ja, zo onbedacht schiet dat gewoon als eerste in mijn hoofd eigenlijk. En wat maakt jou daar gelukkig uh, aan dan, dat nummer? Behalve uh, dat je fan bent van KISS? Nou ja, omdat het toch over de liefde gaat en dat het over uh, yeah. het geluk vinden met, met iemand... Uh, ja, dat het daarover gaat natuurlijk. En, en heb je dat zelf ook? Spreek je dan uit ervaring? Uh, nou ja, ups en downs, hè. Uh, dat, uh, ja, ik, ik ben nooit aan een relatie gekomen door dat nummer, ja, dat, dat... <laughs> maar ik kan wel, ik kan het uh, uh, nummer wel draaien en dan fijne herinneringen bij hebben, dat wel. Oké, okay, en uh, aan wie bijvoorbeeld? Oh, een, een verloofde die ik ooit heb gehad, ja. Oh, je bent verloofd geweest? Ja, ja. Yeah. ja, dat mocht dan niet uitmonden in, in een trouwpartij, maar... Ah, maar dat was in ieder geval dan het begin? Ja, het begin was het, ja. ja en mm -hmm. daar, daar kan ik dan ook wel gelukkig mee zijn dat ik het zo yeah. ver geschopt heb. Ja. <laughs> <laughs> en uh, hoe is het nu in de liefde? Nou, ja, ik ben al uh, negen jaar vrijgezel Oké, okay, dus het, het wordt wel weer tijd op zich. Je zou het zou leuk vinden om weer eens een keer iemand tegen te komen. Nou, dat is altijd leuk, toch? Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk een, een open deur, natuurlijk. En, en een understatement. Ja. Maar uh, ik, ik, uh, ik wou ook nog wat zeggen over dat geluk. Ja. Als het kan. Ja, tuurlijk. Dat uh, de meeste mensen die, die uh, bellen naar je programma... die gaan voorbij aan één ding. En dat is dat uh, het geluk van, van de één... Het ongeluk van de ander is. Dat moet je even uitleggen. Nou, dat als jij 50 euro op straat vindt, hè, dat is aan jouw geluk. Maar dat is het ongeluk van iemand anders, want die is het verloren. Ja, maar dus, en zeg je dat dat bij elke keer zo is? Bij elke ja. keer dat je geluk hebt dat dat iemand anders zo'n ongeluk is? Nou, ik denk, ik denk als je erover gaat filosoferen, uiteindelijk wel. Dus eigenlijk is het dan altijd uiteindelijk in uh, balans, zeg maar. Je heeft de helft uh, geluk en de helft heeft pech? We zitten al uh, op, op hetzelfde spoor, zeg maar. Want dat is precies wat ik wou zeggen. Ik denk dat er een soort universeel balans is. Ja. Universele balans. En dat uh, ja, iedereen, uh, iedereen krijgt zijn ritje hè, in de molen. En dan mag je uh, daarin uh, meedelen, zeg maar. En dan kan het zijn uh, dat er dan mensen zijn die alleen maar pech hebben en alleen maar geluk? Want dan is het ook in balans met die ja. twee mensen bij elkaar natuurlijk. Ik denk, ik denk dat dat dan weer de persoonlijke beleving is die een stukje invulling daaraan heeft. Eh, want uh, je, kan, uh, je kan natuurlijk ongelukkig zijn terwijl iets in wezen uh, een voordeeltje voor je is. Ja, oké, okay. maar als, je, als we het hebben over voordeeltjes en over gelukjes, ja. dat uh, is dan uh, in, in evenwicht, zei je? Dus ja. dat is in balans zeg maar, in het universum, maar geldt dat dan ook voor dat het binnen één leven van één persoon ook in balans is? Of kan dat dan weer uh, bij de één wat groter zijn en bij de ander wat kleiner? Nou, dat, dat, dat, ja, ja. dat is lastig. Ja, dat is lastig. Dat is geen wetenschap natuurlijk. Hè? Dat is, uh, kijk, dat is voor mensen die in uh, reïncarnatie geloven... al anders dan iemand die daar niet in gelooft. Ja, ja maar toch heb je... Het. Ik heb dan bij sommige mensen het gevoel van... Nou, die, die, die heeft gewoon altijd geluk. Een soort Guus geluk, zeg maar, uit de Donald Duck. Maar dan in het echt. Iemand die, die het allemaal uh, voor de wind gaat. En dan denk ik altijd van... dat, dat gaat een keer omkeren. Diegene die krijgt ook een keer zijn portie wel. Die, die moet toch ook een keer gewoon pech hebben. Ja, maar, maar mag ik dan vragen, als je, als, je, als je dan zo iemand tegenkomt, word jij daar dan weer een stukje ongelukkiger van? Nee, ik ben meer dat ik me erover verbaas van, hoe kan het dat het bij de één allemaal... De, want ja, ik, ik ken ook mensen die het lijkt het alsof ze altijd pech hebben. Dat alle pech weer op hun bordje komt. Ja. En dat, dat, dat ja, verbaast me eigenlijk gewoon meer. Ja, ja. Ja, het is leuk dat je dat zegt, dat jou dat verbaast. Want het enige wat mij nog verbaast is, dat wij niets meer verbaast. Dat jou niets meer verbaast? Ja, daar verbaas ik me wel eens over. <laughs> maar hoe komt het dan, denk je, dat jou niks meer verbaast? Of omdat je al gewoon een grote portie ongeluk hebt gehad, eigenlijk? Nee, nee, nee, hoor. Nee, maar niet zo negatief. Maar uh, niet in het negatieve bedoel ik. Uh, nee, maar ik ben, kijk, ik ben niet oud. Maar ik ben ook de jongste niet meer. Mm -hmm. En als ik zo om me heen kijk, dan denk ik van, ja, tegenwoordig kan alles gebeuren, weet je wel. Alles kan en alles uh, gebeurt ook. Dus dat, dat, dat bepaalde dingen gebeuren, daar verbaas ik me niet meer over. Ja, oké. Okay. Je kijkt nergens meer van op. Nee, precies. <lacht> <lacht> ja, op uh, Ja. Nee, ja ja, nou ja, daar, daar ging het ook al eerder over, en dan had ik het ook met iemand over die echt zei van, nou, eigenlijk ben je als kind dan het meest gelukkig, want dan ben je nog, uh, uh, ja, sta je nog blanco in het leven. onbeschreven. Ja. ja, precies. ja, ja, ja, ja. ja, je, je krijgt inzichten uh, in bepaalde uh, situaties dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je een uh, waardeoordeel krijgt. Over ja. bepaalde dingen. precies, dat je bepaalde blikken gewoon uh, uh, uitschakelt. Ja ja, ja, ja, ja. Je bent al bevoordeeld, ja, je hebt bagage, ja. maar dat kan ook weer positief zijn, heb ik uh, uit verschillende gesprekken begrepen, want je moet ook wel soms even ellende hebben meegemaakt om daarna meer te kunnen beseffen hoeveel geluk je wel niet hebt. Ja, ja dat, dat draait uiteindelijk op balans denk ik. Ja. ja. De balans in het universum. Nou, uh, Patrick, ik, ik vind het een interessante, weer, een interessante invalshoek. Mooi, hè? Um, en uh, nou ja, ik ga natuurlijk, zoals beloofd, uh, Kiss voor je draai... I was made for loving you. En dat was jouw geluksnummer. Dus uh, ik zou zeggen, geniet ervan. Hartstikke bedankt en fijne nacht Oké, okay, fijne nacht. Ja. Dit is het geluksnummer van Patrick. Kiss and I was made for loving you. Het is uh, bijna vijf uur. En uh, Luc is er ook weer. Ja, goedemorgen. <laughs> gelukkig. Hey Luc, jij bent uh, en getrouwd. Ja. Heb je ook hobby's? Uh, nou nee. ja, uh, yo, fotootjes maken. Oké, okay, ja. nou dat, dat uh, draagt al bij aan jouw geluk. Ja? Ja, dat is uh, uit onderzoek gebleken dat je daar uh, gelukkiger van wordt. Oh. Je hoeft geen kinderen te nemen, want daar word je niet gelukkig, nee, van. We zijn niet gelukkig nee, van. Nee, word je niet gelukkig van. ik zal het doorgeven. <laughs> ja. Maar uh, hoe, is, hoe zit het bij jou? Denk je dat jij. Uh, ten eerste vind je jezelf een geluksvogel. En heb je dat dan zelf veroorzaakt? Uh, ja, beide. Ik ben wel een beetje een geluksvogel, denk ik. Ik maak niet heel veel nare, verschrikkelijke dingen mee afkloppen. Ja, precies, altijd. <laughs> maar, uh, uh, maar, je dwingt het ook wel een beetje zelf af. Ik hoorde in Boys Bar ook Steven geloof ik zeggen van ja, dat, je, dat is gewoon karma als je wie goed doet goed ontmoet. Ja. Dat geloof ik wel. Ja? Ja. Dus uh, als jij nog meer goed doet, krijg je dan ook nog meer geluk? Nee, het is niet dat, dat uh, als je er maar als je de 300 kilo uh, goed in gooit, dat je dan ook die 300 <lacht> dat kilo, 30 kilo 30, terug uh, Nee, zo werkt het niet, okay. denk ik. Maar gewoon wel, overall gezien wel. Ja, dus ja. je kunt het, voor een deel kun je het zelf afdwingen? Ja, ja. Maar je kunt ook gewoon echt ontzettend veel pech hebben. En dan werkt het niet, denk ik. Dat, dat, ja. dat, dat, dat kan denk ik ook wel. Ja, ja dat Die mensen toch, zijn er toch gewoon. Ja, armen. dat je gewoon alles goed doet, maar dat je uiteindelijk toch heel veel pech hebt. Ja, dan ben je gewoon een pechvogel. Nou, uh, ik ben benieuwd waar je het zo over gaat hebben. Hey, over dates. Oh, over dates. slechte dates. Oeh, nou, ja, nou, je, het nou, hele verhaal zie ik. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja, dat nou, ja. slechte dates. Dat, uh, als je dan uh, daar een verhaal bij hebt, dan kun je nu bellen naar 0800 1121. En uh, nou, mensen die ook pech hebben, dat zijn dan uh, de Groningers. <laughs> ja. Oh. <laughs> ja, ik vind, het, ik vind het, heel raar, dat het. Dat, dat, dat, dat er überhaupt voor... boringen zijn. Ja. Maar goed, um, dus uh, de, nu al drie aardbevingen in een paar dagen tijd in Groningen. En dat is dus geen toeval, want dat komt gewoon door die boringen ja. uh, naar aardgas. En uh, in plaats van dan te stoppen met boren, moet Groningen aardbevingsbestendig worden gemaakt, is de oplossing. Nou, nou beton over één. Daar begrijp ik helemaal niks van. Maar uh, daarom uh, nu een uh, plaatje, een Actua plaat, die daarmee te maken heeft met een hele zieliger Groninger erin. Nou, <laughs> ja, kom maar. Ik tril nog een beetje. Ah. Ik ben nog Ik, ik ben nog ja. zanger, wachten. Ja, we zijn nog gespannen. Ja. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. Come back here, we can have some real fun. But it's early in the evening and everything is still. While well, it's early in the evening and everything is still One more time I'm walking up on a big hill Shake, shake, mama, like a ship going out the sea Shake, shake, mama, like a ship going out the sea You took all my money and you give it to each leave. Judge Simpson walking around Down by the river Judge Simpson walking around Nothing shocks me More than that old cloud Some of you women You really know your stuff Some of you women You really know your stuff Your clothes are torn and your language is a little too rough. Shake, shake, mama, shake it to the bigger day Shake, shake, mama, shake it to the bigger day I'm right here, baby. I'm not that far. En een Shake Shake Mama en uh, dat is uh, speciaal voor alle Groningers die last hebben van heel veel aardbevingen. Ja, ik snap hem nu pas. <laughs> oh. Mijn. mijn uh, ik heb trouwens een keer echt een date gehad waarvan ik dacht: Nou, ik moet hier alles leuk aan vinden. En het was gewoon. Hij was niet leuk. Oh, vertel, maar. vertel straks je verhaal. Op papier leek hij leuk. Maar vertel straks was je verhaal. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gebeurde. En... En...